De duif, prometheus gebonden aan een boom in een land waar de doodstrijd al jaren duurt, en nu ook zwarte raven, knibbelend aan ingewanden, trekkend aan de onderbuiken en vretend aan de ogen, die rot zijn en ook niet meer zo helder zagen. Kon zij maar in stilte sterven, goed wat fatsoen die ster die ligt vervlogen achter ons... Voor ons een andere tijd, die op ons regent en wanneer bereikt verleden blijkt. Koert op, jij arme duif en raaf, pak anders nu haar stemband, want men wenst geen stem meer voor de dode duif, geen stem.